Jan van de Putten met het NOS Journaal. Er moet meer plevers, linksrijders, automobilisten met een telefoon in de hand... en drankrijders moeten vaker aan de kant worden gezet. Dat zegt landelijk verkeersofficier Damen in de Telegraaf. Als mensen direct worden aangesproken op hun wangedrag... zullen ze minder snel weer in de fout gaan, denkt Damen. Hij maakt zich vooral zorgen over drankgebruik in het verkeer. Ook de Nederlandse politiebond vindt dat de politie meer zichtbaar moet zijn in het verkeer. Volgens de bond is het te veel bezuinigd op de verkeerspolitie. De schade van de aardbevingen van gisteravond in Italië lijkt mee te vallen. In de buurt van het epicentrum, ten zuidoosten van Perugia, zijn wel wat gebouwen ingestort. Er is tot nu toe één dode gemeld, een man die een hartaanval kreeg. Er zijn tientallen gewonden. Seismologen hebben in het midden van Italië de afgelopen 24 uur zo'n 60 aardschokken gemeten. Winkelketen CNA sluit volgend jaar vier filialen die slecht lopen. Dat meldt trouw op basis van een brief aan het personeel. Het gaat om twee filialen in Utrecht en de winkels in Pijnakker en Nijverdal. Volgens CNA hoeft niemand ontslagen te worden. Het personeel kan aan de slag in filialen in de buurt. In totaal zijn er 132 CNA-winkels in Nederland. Door vandalisme hadden zo'n 10.000 huishoudens in Alkmaar... vanochtend vroeg geen verwarming. Volgens netbeheerder Liander werd op straat een gaskast opengebroken... met een koevoet. Daardoor sloeg bij 10.000 aansluitingen de cv-installatie af. Liander heeft aangifte gedaan van vernieling. Steeds minder mensen zijn lid van een vakbond. Volgens het CBS hebben de bonden nu 1,7 miljoen leden. 17.000 minder dan in 2015. Bede tal daalt al sinds eind jaren 90 Vooral werknemers tussen 25 en 45 jaar bedanken voor het lidmaatschap. Het weer nog bewolkt, op de meeste plaatsen droogt, wordt ongeveer 15 graden. Morgen verandert er niet veel. Dit was het in ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Hokka van de ANWB. In de Randstad staan 45 files, goed voor 175 kilometer. De files met de meeste vertraging staan nog op de A4 richting Amsterdam. Tussen industrieterrein Plaspoelpolder en Zoetewoudendorp... een 7 kilometer na een ongeluk. Wel zijn de rijstokken weer vrij. Op de A6 Ledenstad richting Muiden. Voor Knopend Muidenberg 5 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat 11 kilometer file tussen Knopend Velsen en Badhoevedorp. Vertraging is daar ruim een uur, want er is één rijstok dicht. Op de Ring Amsterdam, de A10. Tussen Nieuwendam en Knoop het weer Vijf kilometer na een ongeluk. Op de A12 Den Haag in de richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug 4. In het rijband richting Den Haag. Er staat zeven kilometer tussen Nieuwebrug en Gouda. Door een ongeluk. Auto's worden nu geborgen. Daardoor is bij Gouda één reis ook dicht. Tot zover de verkeers... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 And right. I heard a dark voice beside of me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 Natuurlijk uh, zijn er nog wat foutjes in. Dus er zijn mensen die, uh, die aangeschreven worden. Van, uh, als u het niet mee eens bent, dan moet u uh, schrijven naar burgemeester en wethouders uh, in Halem. Nou, dat moet er natuurlijk uit uh, dat soort foutjes. Dat moet gewoon zonder worden. Nou ja, dat zijn kleine foutjes. Nu. Uh... Nou, kleiner. Uh, ja. ja, nu, nu ja. schermen een, een aantal uh, politici. dat uit het bestuursjachtonderzoek, wat uh, in augustus gepubliceerd is, ja. de motivator is.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 Is nee, ja, weet ik niet. Ik denk uh, uh, uh, dat we toch in die crisis zaten. Uh, dat het, dat, nee, nee, luister. Dat het toch wel belangrijk uh, was om de burger daar niet voor op te draaien. Hè, want we hebben heel weinig uh, uh, verhoging gehad van belasting in die crisis tijd. Ik denk dat dat een, uh, een stokpaardje was uh, van alle partijen.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 uh, hoe je gewoon te werk te gaan. Ik heb er nog één. De politieke arena waarbinnen de Raad en College functioneren... ...wordt gekenmerkt door verstoorde politieke verhoudingen. Klopt ook. We gaan wel eens het uh, aardig te keer naar elkaar. We luisteren niet goed naar elkaar. Nou, er zijn afgelopen... We elkaar uh, niet zo. Afgelopen en, en dat zaken, zijn er weer ja, botsingen ja, geweest ja, ja, tussen ja, ja, VVD ja, en Open. Ja, ja. Um, ja, ik kan wel weer terugkomen op die brief die door een aantal Zandvoortes uh, geschreven is maar, in die tijd. Uh, in die tijd ja, ja. Uh, maar ik moet toch constateren dat uh, jullie nog daar wel schreeuwen tegen de, elkaar. Daar is weinig van terecht. En ik denk ook dat we daar eens een keer als raad, eens een keer om de tafel moeten zitten. Om nou, uh, um, dat eens goed door te spreken ja. met elkaar. Welke, ja. welke uh, weg gaan we nou op, gezamenlijk?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 dat geeft als conclusie dat die ambtenaren weg moeten. Omdat ze dan beter samenwerken. Nee, je hebt het nou over 2008. Na 2016 en, toe? Na 2016 toe. Nee, het is uh, heel lastig gebleken uh, om dat te veranderen. Ja, maar als je, maar het lukt gewoon niet. Als je door bezuinigingen in inkrimpt. Ze hebben het al jaren geprobeerd, college. He, uh, zowel dit college als vorige college, als daarvoor het college eigenlijk al. Maar wat hebben ze geprobeerd? Het nou, lukt gewoon niet. Om die werkwijze te veranderen. Dat komt omdat er niet in geïnvesteerd is. En, en, en, en, van, 2008, 2008, ja, van 2008 is er gewoon niet meer geïnvesteerd. Nee. Het is alleen maar afgebroken. Dus in 12 jaar. De er gaat ook debet aan. Hè? Ja. Dus doordat er niet geïnvesteerd is. zijn we zover gekomen. Er zijn ja. zo weinig ambtenaren die uh, onder de capaciteit zitten. Ja. En daardoor moet je fuseren. Verder de samenwerking of fuseren. Het is een voorspelletje. <coughs> ja, dat is een voorspelletje. Maar als ik al die constateringen lees. Uh, uh, hoe denkt de raad daar dan over? Dat, dat, uh, dat weet ik niet. Hoe, de we denken, hoe, denkt, over, hoe, hoe denkt Sociaal ja, Zandvoort, de PvdA daar dan over? Uh, in ieder geval Sociaal Zandvoort vindt het belangrijk dat we die vergaande samenwerking met Halem moeten gaan doen. Daar hebben we het over gehad. Deskundigheid, uh, uh, heel veel deskundigheid zit daar toch. Uh, Buitenkrijf.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 Maar ga je het ook... ook volgen? Uh, tuurlijk, als wij uh, daar uh, uh, inlichting over krijgen vanuit het college. Natuurlijk ga ik dat volgen, ja. ga ik dat lezen. Ik, uh, ik ben zeer benieuwd, Willem. Uh, in ja. geval, maar, de kusiner... raad, maar de raad moet het ook gaan doen. Dat ben ik ja, met je eens, maar de, ik hoop dat jullie dat uh, intern gaan oppakken. In ieder geval is duidelijk dat uh, Sociaal Zandvoort uh, voor de verdergaande samenwerking met uh, de gemeente ja, Zeker uh, in het licht naar de bevolking ja, toe is het okay. heel belangrijk. Dat is duidelijk.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 Als antwoord, ja. Wordt mij een poster voorgehouden over garnalenpellen. En we hadden het net al over. Is het nou een wereldkampioenschap of is het een Nederlands kampioenschap? Aangeschoven. Ton Eisen. Goedemorgen. Goedemorgen, Ton. Nou, uh, met de deur in huis. Het is een Nederlands kampioenschap. Mooi. Maar. Is, is die ook... Er uh, deden ook buitenlanders mee, hè? Duitsers hebben ja. ook meegedaan. Ik kan me herinneren. dat. Het is er, een open kampioenschap. Dus het het kan is open. open. Kijk, ja, precies. kijk, kijk, Daar kijk, zit kijk, dus de... De, de, de, de, woord, de woordspelingen precies. zijn niet van de lucht.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 Het, het, is, het is een beetje met, uh, met de grappende de grol in de Oomstree begonnen. Ja. Het was volgepakt uh, tot achter dat, uh, dat terrasje. En uh, nou, uiteindelijk barsten de Oomstree uit ze voegen ervoor. Ja. En toen ben je gaan samenwerken met, uh, met Huig. Ja, de, de, de oorzaak ligt er natuurlijk in dat hij de sponsor is van de kanalen. En dan uh, van het een komt het ander. Je wil groter en daar is de mogelijkheid. Uh, uh, borst nu de feestzaal van Huif niet uit zijn voeren? Ja, daarom hebben we ook twee tenten eraan gezet. Aan de zijkant? Aan de achterkant. Aan de zijkant, ja, precies. En hoe zit het met die granalen trouwens? Ja. Worden die uh, uit de. de het, Dordtzee... het wordt een zeer exclusief uh, gebeuren dit jaar, want de granalen zijn niet te betalen. Okay. Ik heb een stukje gelezen in het, Dag, nee, in het Algemeen Dagblad van donderdag. Dat een postje granalen gehaktballen in Zeeland kost 20 euro. Dan heb je zes balletjes zo groot als een bitterbal. Het is zonde van die granalen om er ja. een hakbal van te maken. Maar... Ja, oké, okay, maar dat gebeurt ook. Ja, de prijs uh, van granalen die die, die, die, die reist de pan uit. En uh, ik heb met een aantal garnalen vissers gesproken.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 Nou, staat dat hè? Ja, dat staat er. Inschrijven ja. voor 23 oktober. Ja, dan weten dat is wij, vandaag dus nog. Dan, weten, we, dan <laughs> weten wij hoeveel genalen we in ieder geval moeten hebben. Ja, ja. Um, krijgt iedere deelnemer zoveel uh, uh, ons? Nee, Zo bereik je dat ongeveer ligt, zelf. Want, daar, ja. want er ligt natuurlijk een heleboel. Er ligt een heleboel. Nou, moet je en, jij moet ongeveer, en snel pellen. Maar jij moet ongeveer weten ja. hoeveel er gepeld wordt door tien mensen. Ja. Toch? Iedereen pelt tien minuten. Ja, iedereen pelt tien minuten. Maar voor je organisatie moet je weten hoeveel iedereen... Oh, gemiddeld, gemiddeld... Gemiddeld pelt de mees. 6 <coughs> tot 8 ons. Gemiddeld uh, pelt de mens uh, Een kilo in 20 minuten. Ja, dus je dus kan toch wel uitrekenen. Kan, dan rekenen, uh, ongeveer drie dat doe ik op. drie uur over. Ja, <laughs> ja maar hij is wel plezier. Heb je wel veel? Ja, geen nou, honger meer, nee. gevaarlijk. Nee. <laughs> nee. Ja, dat klopt. Dus je, je, je weet ongeveer hoeveel kilo je nodig hebt. Um, nog even voor het meedoen... Mocht je dan nog willen uh, meepellen, dan moet je je vandaag opgeven per e-mail aan de garnel met ae zandvoortapenstraatje gmail.com. Want de deadline is morgen, of zijn er nog uh, uitzendingen? Er zijn uh, ontsnappingsmogelijkheden. Oké. Okay. Dus ik kan jou nog bellen? Naar, naar, naar, <laughs> liefst naar Talassa, okay. dan is dat rechtstreeks.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 met nee, meer dan twintig. Zijn de corriveeën van de andere jaren weer aanwezig? We doen altijd corriveeën. <laughs> altijd. Ja, er zijn natuurlijk een paar die, aan die hearts, he? hoe, Hoeveel flesjes bier erin gaan, dat is heel belangrijk.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 Uh, wat er dan al gepeld is, dat vervalt. Daar uh, worden lekker hapjes van gemaakt. Ja. En je begint gewoon weer opnieuw. Ja, maar alles wordt genoteerd, hè? dus uh, we tellen op. Oh, je telt op. Ja. Dus het wordt 100 gram plus wat ik straks erbij ja. pijl. En die ene kilo plus wat ik straks erbij heb. Ja. Dan moet er moet heel wat gepeld worden. Ja, dat... Heel wat hapjes moeten. Er... <laughs> ja, ja. Dat, dat is het, wat, er, wat erna komt. Ja, het gaat... en, en dat is lekker hoor, want ik, ik ben er ook altijd bij. Hoe vind jij eigenlijk? Ik heb het één keer gedaan.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 Nou, als je nu op vier busmiddags begint, dan uh, is twaalf uur een hele end hoor. Toch? Ja, maar voor de gezelligheid is... Ja, uh... <laughs> ja dat is waar. <laughs> het is geen kroeg. Nee. nee. Ton, het Ganaalapel is wel een beetje de laatste actie van dit jaar, hè? Na alle muziekfestivalen. Ja. Ja. En dan uh, ga je dan even in rusten. N nee, want dan begint het voor 1 november... moeten we oh, natuurlijk ja. de evenementen van volgend jaar weer aangevraagd hebben. En de subsidies moeten alweer aangevraagd worden. En, uh, ja.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 Dan heb je het niet meer over een evenement. Nee, dan heb je het niet meer over een evenement. Je zou denken dat ze blij zouden te zijn... om hier naartoe te komen, zo'n zo televisieprogramma. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat je moet maar, gewoon fors moet alles, voor betaald worden. Dat is een gegeven. Want elk muziekprogramma... wat altijd klinkt als een klok... en met zingen in het dorp, zingen op straat... daar zitten een gigantische bedrag ja. achter. Dat begint... ja, maar kijk, dat maar heel eenvoudig ook. Dat heeft niks met evenementen. Maar, maar na programma's als Idols en weet ik wat... Je moet bellen en dat iedereen ja, belt. Dat, dat, dat brengt, brengt geld, geld op. Ja, precies. En op die manier wordt alles gefinancierd. Ja. Misschien moet je ook een belprogramma beginnen. Dat <lacht> ja, <het> zou niet gek <lacht> zijn. Ja. Nou ja, op afstand bepalen wie er gaat winnen, dat ze daarop in kunnen. Ja, ja maar dan blijven ze thuis. Ja, daar ja, daar heb je, ja, je niks aan. moeten zijn. Ja. Goed, um, dat was even over het, uh, over het seizoen. In ieder ja. geval uh, neem ik aan dat er wel weer wat uh, festivalen op de rol staan. Ja, het is jammer dat we nog geen data hebben van het circuit, want daar wordt nog veel aan gekoppeld.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 we zijn binnen. Uh, ja, bij ons is een uh, jarige... Ja, ik ga het toch lekker zeggen hoor. Dat is misschien heel flauw. Uh, maar uh, gefeliciteerd toch, uh, met je verjaardag. Uh, meneer uh, Dreisma. Um, we gaan het hebben over uh, de toren. Uh, ik zie hier het, uh, het bordje van... Uh,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 En okay. Of dat dan begin 2018 dus of, of eind 2018, dat hangt natuurlijk even van de nodige uh, procedures af okay. en dergelijke. Uh, maar uh, dat is even in de, in de stukken is dat aangegeven als startdatum. Mm. Nou jongen, je begint over procedures, ik zit naar de tweede tekeningen te kijken uh, waar uh, de benzinepomp staat. Dat stukje komt buiten het bestemmingsplan. Dus dat moet nog wel... Uh,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 Uh, uh, te beslissen, maar wel te faciliteren, voor te stellen: van hey jongens, dit zijn de mogelijkheden. Dat zijn de mo uh, praat je dan alleen over koopwoningen of zitten daar ook huurwoningen bij? Nou, ook dat is even, een, een, een, dat hangt ook een beetje natuurlijk van de hele uh, traject waar we dus nu inkomen.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 Uh, maar uh, de rest van het plan, ja, dat gaan we echt met z'n allen, dat staat ook in dat uitwerkingsplan. Ja. Gaan we nog met z'n allen een heel programma van eisen, uh, ook in overleg? Want we hebben ook een aantal uh, pensions en hotels als suggestie opgenomen. Ja.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 En, uh, dat en dat is het voordeel van, van al, als je allemaal verschillende huizen hebt. Dan heb je niet gelijk dat je hele plan-exploitatie technisch in elkaar zakt. Ja. Uh, en zo hebben we ook in de overleg met de buurt. We hadden eerst de uh, garage ingang uh, van de parkeergarage. Hadden we aan deze kant van het plein. Uh, dus uh, aan, aan uh, uh, Hier een een beetje. Ja. In, uh, ja. En uh, nou, in de overleg met de buurt hebben we de, kan die niet op de plek. Uh, van waar die nu ook zit, kan die daar niet gewoon blijven zitten? Ja. Naast nou, Scherlings. Nou, Scherlings. Nou, die, die inrij, ja, Scherlings. Die inrijden. Dat is eigenlijk een heel goed voorstel. Dus ja. daar hebben we. Ja, opgepakt zit, uh... En, uh, en verwerkt. Uh, en dat leverde zelfs nog een parkeerplaats extra op. Nou, dus iedereen blij. Eén plek ja. Ja. extra? Ja, nou, <laughs> dat, dat, dat, dat, ja, dat is dan even schuiven. Ja, uh, ja. ja, Want hoe op. groot moet dat worden, die parkeergarage? Uh, <laughs> het garage, zoals je het nu ziet, blijft eigenlijk staan.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 Kan ja. ik dat zien op uh, Springtime YouTube?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 De, de, de woningen voldoende parkeerplaatsen hebben. En wat is voldoende? Ja, hoeveel per 1, woning? 1,3 nou, ah, dat dat nou, miljoen. <laughs> uh, we hebben 60 woningen en 100 parkeerplaatsen. Nou, dat klinkt alsof we uh, meer dan voldoende hebben, maar er, uh, je hebt een veel hogere parkeernorm hier. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een hele theoretische discussie, maar die gaan we ja. nu aan met de gemeente. En uh, voor de woningen.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 ben ik trouwens zelf ook ondertussen. Maar Om ga je nou zachter praten? Ja. ben ik Ondert zelf ook. Ja. <laughs> ik ben er sinds vandaag ja. dichterbij gekomen. Ja. Nee, maar dat scheelt natuurlijk wel in de, in, de, in, de, in, de, in de hoeveelheid auto's die er komen te staan. Zo'n herenhuis zal misschien wel twee auto's nodig hebben. Of in ieder geval plek voor twee auto's. Ja. En seniorenwoning heeft er één of misschien niet eens één. Dus dat, dat scheelt inderdaad wel. Ja. Ja. Ja.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 Als herkenbaar punt. Kees, we blijven het traject ja. volgen. Want als ik het zo goed beluister. Volgen er nog heel wat gesprekken. Voordat ja, jullie echt elkaar een hand kunnen geven. Van dit gaat het worden. En Eerste Raad, die, die is even de keuze aan hun. Wanneer, is het, uh, wanneer komt het in de commissie? Volgens mij komt het 22 november komt het in de commissie. Nee, 22 raadsvergadering. Dan zouden 9 in de commissie moeten komen. Oh, nee, dat komt al eerder in de commissie, pardon. Uh, maar uh, het besluit 20ste. wordt uh, de, de 22 e genomen. Oké, okay, ja. nou uh, we zijn benieuwd wat er van gaat komen. En we volgen het verder. Kees, ontzettend bedankt. Veel besieden met de Jij ja, ja, ja, morgen de Ja, dankjewel. We gaan uh, snel nog even naar de agenda, denk ik. Ja.